met het NOS -journaal. De Europese aandelenbeurzen zijn met forse verliezen geopend. De spanningen op de Krim leiden tot onrust bij beleggers. De Amsterdamse AEX opende ruim 1,5% lager, net als de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs en de verliezen lopen op. Ook de prijzen van olie en gas zijn gestegen. Olie is ruim een dollar duurder per vat. Rusland is een van de belangrijkste leveranciers van energie. De waarde van de roebel bereikte vanochtend een diepte record ten opzichte van de dollar. De koers daalde met 2,5 procent. En rond één uur komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen... voor een extra vergadering over de situatie op de Krim. Minister Timmermans zei gisteravond dat westerse landen economische maatregelen zullen treffen... als Ruslandse militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Eerder riep de NAVO Rusland al op Oekraïne te verlaten. Bij een zelfmoordaanslag op een rechtbank in Pakistan zijn zeker elf mensen omgekomen, onder wie mogelijk een rechter. Dertig mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat er eerst een schietpartij was bij de rechtbank in Islamabad, waarna mensen in paniek het gerechtsgebouw binnenvluchten. Kort daarna bliezen de twee daders zichzelf binnen op. Een explosie in de binnenstad van Zwolle heeft vanochtend een shawarmazaak verwoest. Er raakte niemand gewond. Bij de explosie werd de gevel van de zaak weggeblazen. Er brak brand uit en de zaak is helemaal uitgebrand. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Koekfabrikant Liga stopt na vier jaar als sponsor van het schaatsen. Na TVM en Activia moet nu ook de ploeg van Team Liga op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Voor teamliga boekten Margot Boer en Yvonne Nauta dit seizoen grote successen. Boer won in Sochi brons op de 500 en 1000 meter. En voorover de afgelopen weekend de nationale sprinttitel. Nauta won in Amsterdam het allroundkampioenschap. Het weer, van tijd tot tijd regen en motregen. In het noordoosten blijft het droog en schijnt de zon. Vanmiddag breekt ook in het zuiden de zon door. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB.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 Volgens mij was zo'n beetje iedereen van de week jarige Albert-Jan. In ieder geval heel veel jarigen, allemaal van harte gefeliciteerd. Je hoorde de celebration, de single van Koe in de Gangs... aan begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in uur drie allemaal doen? De luisteraars weten het ongetwijfeld om rond de klok van half vijf... hebben we Dier van de Week en die luistert naar het naam Basje... Basje, Basje. Bas Bas Bas en uh, rond de klok van kwart voor vijf, liefhebbers, het gedicht van de week zal, zal u niet verbazen. staat natuurlijk in het teken van de lente. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan straks nog even uh, hebben we ook nog een pit report. Wat nieuws over de DTM en over de Formule 1 die dat ook allemaal weer staat te beginnen. En natuurlijk veel muziek en veel verzoekjes. En deze is voor Ruud. Ja, Ruud, daar komt hij aan. Hier is gauw ouwe. The Golden Earring en In My House, In My House. Hé, hey, daar ken ik ook een andere plaat van. Ja, die gaan we misschien zo meteen ook nog even draaien. Maar eerst deze... dat dit de uh, condoneering is. Nee, je, nee. Blijf je verrassen, hè? Klinkt even heel anders. You're in my house. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. TV. TV. En de digitale kijker gaat naar kanaal 40. Is hier de Break Machine en Street Dance. Bij het tot aan 5 uur vanmiddag met nu het Race Nieuws. CFM Race Radio pit Report. En daarvoor schakelen we rechtstreeks over naar Studio 2 van CFM en de Tolweg Tina. Daar zit collega Albert Jan Vos. Goedemiddag, luisteraars. Uh, ja, uiteraard, uh, dicht bij huis beginnen. Uh, op uh, 8 maart is er weer de Syntex Final 4. En daarvoor bent u natuurlijk van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. Waar ook onze verslaggever Willem van Densen wellicht aanwezig zijn... Uh, om live verslag te doen van deze Syntex Final 4. op de 8 maart op het circuitpark Zandvoort. Dan iets verder weg, en uh, wat ook weer aan zit te komen... is natuurlijk de DTM. Ze komen dit jaar helaas niet naar Zandvoort... Maar autocoureur Vitaly Petrov bestuurt dit seizoen een Mercedes... in het gerenommeerde Duitse Toerwagenkampioenschap, de DTM. De Russische oud-Formule 1-coureur maakt zijn debuut op 4 mei... in de openingsrace op Hockenheim. Petrov was de eerste Rus in de Formule 1. Hij racede tussen 2010 en 2012 achtereenvolgens voor Renault, Lotus en Caterham en verscheen 57 keer aan de start van een Grand Prix. Zijn beste klassering was in 2011 de derde plaats in de Grand Prix van Australië. Het fabrieksteam van Mercedes liet Petrov begin van dit jaar al testen... voor de DTM in Portugal. Die test was succesvol en daarom denk ik dat Vitaly... een echte versterking is voor ons team. Al dus Mercedes-baas Toto Wolff. En nogmaals, op 4 mei dan begint het DTM gebeuren op Hockenheim en zal op 19 uh, oktober wederom worden afgesloten op Hockenheim... en tussendoor naar Osjesleben, de Ugaro ring de Nordsring, Moskou, Red Bull-ring, Nürburgring en de Eurospeedway in Lauzitz. Wij houden u daar uiteraard ook van op de hoogte. Dan de nieuws over Jacques Villeneuve. Wie kent hem niet? Autocureur Jacques Villeneuve, voormalig wereldkampioen van de Formule 1... maakt op 25 mei na 19 jaar zijn rentree in de Indy 500. De 42-jarige Canadees zal rijden voor het team van Schmidt-Patterson Motorsports... in de beruchte 500-mijls race op het circuit van Indianapolis... die hij in zijn laatste optreden in 1995 ook nog won. Villeneuve maakte na zijn zegen in de Indy 500 overstap naar de Formule 1... en koerste 10 jaar in de koningsklasse van de autosport... In 1997 veroverde hij voor het team van Williams de wereldtitel. Na zijn afscheid in 2006 kwam Villeneuve in diverse andere autosportklassers uit... maar de Indycars liet hij voor wat ze waren. Toch dit jaar dan, waarin hij een nieuw ontwerp van de Indycars hem zeer bevalt. De auto's zien er snel en agressief uit. Ik zag vorig jaar keiharde en zware strijd tussen de coureurs... en daar hou ik van. Dus Jacques Villeneuve maakt de comeback tijdens de Indy 500. Tot zover het racenieuws. Ik laat me nu verrassen wat er nu gaat komen. Even kijken hoor. Oh. Ja. Die ken ik. Hier is Santana in Holden. www.zfmzandvoort.nl Toen draaide door de single van The Cold Dreaming, In My House. Toen zei van, hé, ik ken nog wel een andere In mijn huis. Ja, ja, ja, ja. Back to the 80s met de Soul van de Mary Jane Girls. En dat was inderdaad ook In My House. Het is drie minuten voor half vijf geworden bij Salford op zaterdag. Uiteraard gaat ook ZFM zich uitgebreid bezighouden met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, luisteraars. En wel op uh, 17 maart uh, schrijft u het vast even op. Mensen die geïnteresseerd zijn in de uh, gemeentelijke politiek. Want is het, dan is er tijd voor het uh, uh, lijsttrekkersdebat. En uh, onze verslaggevers Joop van en Jaap Koper zullen die avond uh, aan elkaar praten. Mocht u verhinderd zijn en daar niet aanwezig bij kunnen zijn, niet getreurd. U kunt via ZFM, uw lokale zender, deze, deze, dit lijsttrekkersdebat live mee vervolgen. En natuurlijk de 19e maart, dan is het zover. Dan gaan we met z'n allen stemmen. En dan is er s'avonds natuurlijk ook weer een grote bijeenkomst. Met alle uitslagen en dergelijke. En dat zal worden verzorgd, mede worden verzorgd. door onze collega's Ben Zonneveld en Henny van der Leden. En ook die avond is integraal live te volgen via uw lokale zender, mocht u verhinderd zijn. Dus zowel 17 als op 19 maart bent u van harte welkom aan uw radio gekluisterd te zitten. Om A. op de 17e het lijsttrekkersdebat te volgen en 19 maart uiteraard nadat u zelf gestemd hebt... de uitslagen mee te vervolgen op uw lokale zender ZFM. Uh, ik, ik heb nog iets begrepen dat Goedemorgen Zandvoort ook een speciale uitzending heeft. Maar daar zeg ik verder nog niks over. Het enige wat ik daarover ga zeggen is dat het dat op de 15e is. Schrijft u dat vast op. Goedemorgen Zandvoort, de 15e, een speciale uitzending. Meer zeg ik daar nog niet over. Maar goed, ZFM, zoals u hoort, is erbij. Zometeen het dier van de week bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst Alan Clarks en de nieuwe heet Whatever. Een goede single van Ellen Clark, Jordan, the whatever. Het is twee minuten overal vijf, tijd voor Basje. Ja, Basje. En als we het over Basje hebben, dan hebben we het over een hele lieve kater. Hij is gek op knuffelen en aandacht. Basje zoekt een huis waar hij het enige huisdier is. Hij houdt namelijk niet van soortgenootjes en ook niet van honden. Kinderen zijn hem ook al te druk, dus een rustig huis waar alle aandacht voor Basje is, is voor hem het beste. Hij gaat graag naar buiten om te klimmen en te rennen. Dus een huis met een tuin, daar is de tuin ja, aan, geweldig. is voor hem ideaal. Kunt u Basje die aandacht geven die hij zo verdient? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Hij verwacht u al. Hij verblijft momenteel in Dierenthuis, Kermland, Keeselstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888 571-3888 En het dierentehuis is geopend van 11 tot 4 uur, op maandag tot en met zaterdag. Of kijk even op www.dierentehuiskennenmaland.nl En geef Basje zijn tuin waar hij zo graag in wil rondlopen. Basje het dier van de week. Ga voor Basje of een van andere leuke dieren dus naar dierentehuis dierentehuiskennenmaland aan de Keesomstraat nummer 5. Dit is ook weer zo mooi. Ken je deze nog? Hier is Robbie Beck. En voor de very first time. Voor de lekkere muziek luister je zeker naar CFM Softwarts. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. En niet alleen op de radio, hè? Nee. Kijk ook eens op wwwzfm livenl wwwzfm livenl En dan kan je live meekijken in de studio. En tegelijkertijd natuurlijk luisteren naar het geluid van CFM. In de haren blauwe ogen. Uit sprookjes boeren. Lopen, kwam ze voor mijn ruitje staan en zei Graag een kaartje van vijf gulden Voor de film van vanavond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 Even aan mijn moeder vragen, ik zweer je dat ze dat zijn Ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen, dat is dooruit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen, ik zweer je dat ze dat. Lekkere Nederpopmuziek op de zaterdagmiddag bij Siervensalvoort. Je hoort dat is heel van bloem. En even aan mijn moeder vragen. Daarmee is het bijna kwart voor vijf geworden. Hij zit er ook klaar voor, collega Albert-Jo Vos, het gedicht van de week. En natuurlijk gaat het gedicht over de lente. Eindelijk. Een nieuwe start. Ons hart dat sneller slaat. Een prachtige lentebloesem komt eraan. De natuur verandert. Begint te leven. Vogels fluiten in de vroege morgen... Alles is zo fris en zo fijn. We zagen uit naar de lente, verlangend naar de zon. De terrassen in Zandvoort raken vol. Mensen wat fijn, weer in de lente te zijn. Wandelen op het strand, in de duinen, in de zon. Ik zou willen dat dit eeuwig duren kon. Genieten van de eenvoud. Midden in het mystieke Zandvoortse duinland. Geluiden van dieren om me heen. Maken mij rustig, ook al ben ik niet alleen. Ken geen angst of verdriet. Zachtjes zing ik tevreden een lentelied. Zolang ik het pad maar blijf volgen... haal ik de volgende morgen. Een pad vol onzekerheden... ben ik nog lang niet moe gestreden. Lekker zet ik gewoon mijn muts op. Lekker in de zon met mijn kop. Veel te lang geleden dat ik zo kon genieten. Van de rust, strand, duinen... Bomen en nog even niet opschieten. Wat een mooi gedicht van de week. Je hoort het gedicht van de week bij CFM. De lente, hij komt er gelukkig weer aan. En daar zijn we natuurlijk altijd heel vrolijk om, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het gedicht van de week hoor je ook morgen weer laaskomen bij Zandvoort op zondag. Ook dan weer rond kwart voor vijf.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 Ja, je weet wel van wie voor wie met deze draai, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. voor Sappi. Ja, maar, maar, maar volgens mij is Sappi mondhygiënisten. Die doet nog meer pijn dan gewoon het tandarts. Oeh, is het ja, zo ja. gemeen? Ja, dan pijnvol. Eindelijk is het wel. <laughs> okay. Nou, zojuist het uh, gedicht van de week erachteraan. Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de dansassistenten. En het klinkt nog beter. Uh, ja, het klinkt heel beter. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik ga eens even kijken of we wat uh, muziek eh, nog in huis hebben. Hier is John Anderson en and Surrender.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 Eten weer lekker mee in de studio van CFN met de Monkeys. joh, de Daydream Believer. Ja, we kunnen er nog eentje heel snel even ingooien... en dan uh, gaan we weer sluiten. Hè. Dus Hier zijn de Beatles en Love Het, eh, en de laatste maak, Wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met veel plezier gedaan in de afgelopen drie uur. En ik hoop dat u met net zoveel plezier naar het programma hebt geluisterd. Informatief als dat wij het hebben. en als dat wij het gemaakt hebben. En morgen doen we het weer bij Zandvoort op zondag. Ook dan weer tussen 2 en 5. Uh, morgen is een grote klapper, hè? De grote kloppen. Bijenoord, Ajax. Oh ja, spannend. Half drie. Die begint om half drie. Nou, we houden de wedstrijden uiteraard in de gaten bij Zandvoort op zondag. Graag tot morgen en bedankt voor het luisteren. Toch. Tot morgen. Hoi, doei doei. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best.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 Get about your seat, give the audience a grin, enjoy it, it's your last chance.